Middernacht, het is nu vrijdag 3 februari. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn een paar honderd mensen gewond geraakt... naar rellen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreren daar... omdat ze vinden dat de politie te weinig deed... tijdens de voetbalrellen van gisteren in Port Said. Daarbij vielen 74 doden. Allochtonen jongens komen nog steeds veel vaker in aanraking met de politie... dan autochtone jongens. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau...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 Partijleider Arie Slop wil zo de slechte relatie... tussen de politiek en het onderwijsveld verbeteren. Hij roept bonden, leraren en politici op om weer in overleg te gaan. Na de lerarenstaking van vorige week zijn er over en weer veel verwijten geweest. De VVD en de PVV vinden het te vroeg om weer met de A.O.B. te overleggen. Zij vinden dat de bond duidelijker excuses moet aanbieden voor kwetsende uitspraken. In Wageningen is afgelopen nacht een dakloze doodgevroren. Een man van 43 sliep in een berging achter een huis...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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Het werd gevierd als het gelijk van de hippies. Love and peace leken het kwaad te hebben overwonnen. De opkomst van het internet werd nog niet eens zo heel lang geleden gezien als een enorme stap voorwaarts naar een betere wereld. Kennis werd gedeeld. Überhaupt werd delen belangrijker dan winst maken. Contacten met ieder denkbaar wezen waar dan ook op de wereld. Zelfs omvormen tot echte wereldburgers. En nu, twintig jaar later. Veel is uitgekomen, maar de harde kanten worden steeds ruwer. Neem de strijd om auteursrechten. Dat makers van muziek of film betaald moeten krijgen voor hun werk is volstrekt normaal. Maar de verbeten jacht op overtreders heeft een bijeffect. Het vrije internet wordt bedreigd. De hippies dreigen weer te verliezen. Vannacht praten we in Casaluna over de bedreigingen van de vrijheid op internet. Met Mireille Hildebrand, hoogleraar ICT en rechtsstaat aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Welkom. Dank je. Was jij een hippie? Ja, goede vraag, ja. <laughs> um, ik, ik, als ik naar foto's kijk uit de jaren zeventig... zo'n scheiding in het midden en dan van die lange haren naar beneden... dan denk ik inderdaad van, uh, goh, ik lijk wel een hippie. Was je het ook mentaal? Dat, ja, wie komt het doorvragen natuurlijk. <laughs> ja, ja, was je een mentale... Wil iemand nou, die... ik, ik denk zeker als je, als je schrijft over idealisme... Dat de jaren zeventig, ik zit een beetje in die verloren generatie. Dus de generatie boven mij, de jaren zestig, begin jaren zeventig. Dat waren denk ik de hippies. En de generatie na mij, die waren, dat vonden wij materialisten. Maar in de tijd dat ik middelbare school, begin van de studie zat. Was bijvoorbeeld het woord bedrijf. Nou, dat was wel iets heel vies hoor. Dat, uh... En ik weet wat ik op een gegeven moment in het... Bedrijfsleven ging werken. Nou, dat. Uh, ik zou maar zeggen, dat ging wel ver. Nou, de tijden zijn wat dat betreft aardig veranderd, toch? Er is een hoop veranderd in die tijd. En ook op het uh, terrein waar jij je nu uh, volop begeeft. Je kunt eigenlijk zeggen, het, het terrein waar jij je uh, in gespecialiseerd hebt. Uh, het kan bijna niet actueler ongeveer, hè, wat er allemaal beweegt. Ja. ja, ik heb vanmorgen over dit onderwerp een gastcollege of een actualiteitencollege gegeven. Uh, in Nijmegen. En uh, ik zei nou, actueel is eigenlijk een ander statement... toen ik vanmorgen de, uh, de NRC Next oversloeg. Daar stond een prachtig, uh, prachtige toets van een aantal dingen die Anonymous... dat is een, een groep hackers op uh, YouTube in een filmpje. Het filmpje Stop Acta... Um, beweert via een voice-over, dus natuurlijk een heel mooi uh, geanceneerd filmpje, neem ik aan. Ik heb het zelf niet gezien. Daar zitten een aantal uitspraken bij die uh, de NRC is gaan toetsen om te kijken of dat nou wel klopt. En ik vermoed dat ze bij Anonymous uh, erg veel hackers en computerwetenschappers hebben, maar dat ze misschien ook eens een goede jurist moeten nemen. Misschien jou wel. ACTA is een van de redenen waarom wij je uitgenodigd hebben om hier te komen praten. Dat is een, een internationaal verdrag. Uh, een afspraak eigenlijk tussen, tussen een aantal landen over. Uh, uh, oorspronkelijk over kopiëren van spullen. Dat was de, de oorsprong van, van ACTA. De nagemaakte tasjes en ja. de nepmerkspullen. De, de, de, nep, uh, ja. ja. de, de Vuitton-tasjes, maar dan de niet-echte. Mag je dat wel zeggen eigenlijk op de ja, radio? Ja, ja, oh, okay. ja. ja, Even checken. Ja. Um, ja, het is het anti-counterfeiting-verdrag. Uh, uh, en uh, ik denk dat je het eigenlijk zo moet zien... dat dat verdrag bevat een aantal regels. <coughs> die staten die dat verdrag tekenen... Uh, in hun nationale rechtsorde moeten omzetten naar nationaal recht. En die regels zijn eigenlijk allemaal regels die bij ons al bestaan. Uh, dat maakt de... Ja, je zou bijna zeggen, de hetze die er nu tegen gevoerd wordt... Uh, in, in eerste gezicht zou je zeggen, nou, vreemd. Het verdrag is bedoeld om de bescherming van onze intellectuele eigendom... aan de rest van de wereld op te leggen, zou je kunnen zeggen. Een belang primair. Ja, want wij ja. zijn de meeste leveranciers van dat soort dingen. Dat denk ik wel op dit moment. Je ziet natuurlijk wel een aantal grote economieën... die zien dat als ze mee willen spelen dat ze dat zelf ook moeten ontwikkelen. Eh, China. China, Japan, he, daar is dat verdrag ook voor bedoeld. Maar India en Brazilië hebben gezegd... Uh, willen we niets mee te maken hebben. Dus die hebben niet mee onderhandeld en tekenen ook niet. Maar even naar die opschudding die er is. Want er is, er is uh, behoorlijk fel protest ja. tegen deze ACTA-afspraak. Ja. ja. Ik denk dat het voor een deel komt... omdat uh, de SOPA in de uh, PIPA, in de Verenigde Staten... Uh, er een beetje op lijken en met heel veel succes in de lazen zijn gelegd. Voorlopig. Gaan uh, we het zo, even zo meteen apart ja. even hebben? Ja. Uh, maar die SOPA die is toch niet helemaal vergelijkbaar... of eigenlijk vind ik helemaal niet vergelijkbaar met de ACTA. Uh, SOPA die is erop gericht dat websites met kinderporno... of met beschermd materiaal wat vrij wordt gegeven... dus copyright uh, uh, schendingen... Buiten de Verenigde Staten, die je niet uh, zo makkelijk op kunt rollen en uit kunt zetten. Dat je die door het filteren en blokkeren van die sites. Uh, en dat leg je dan op aan een telecomprovider. Hier zou je het dus tegen KPN zeggen. Precies wat er in Nederland op dit moment ook gebeurt. Precies. Ja. <coughs> nou, laten we proberen, ja. even proberen. Even stap voor stap doen. Dan ben ik bang dat alle afkortingen ja. straks de luisteraars om de oren draaien. Uh, even die ACTA, want dat is een afspraak ja. tussen 17 landen, geloof ik, hè, oorspronkelijk. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, die, die gezegd hebben, wij willen dat intellectueel eigendom willen beter beschermen. Oorspronkelijk bedoeld inderdaad voor de tasjes en de dasjes en de, de schoenen. Um, maar de opwinning zit hem vooral in de internetkant van het verhaal, toch? Daar, daar zijn nu de meeste mensen angstig over. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, het kan zijn dat het ook over de, over de rest gaat. Maar wat ik nu zie om me heen... dat gaat inderdaad uh, geïnspireerd door de SOPA, denk ik... over uh, de auteursrecht inbreuken op uh, software en muziek. Ik denk vooral muziek. Want je ja, zei het, ja, die individuele uh, deel, landen moeten het rectificeren. Uh, de EU uh, uh, heeft al ja te gezegd tegen dit Die soorten. heeft getekend, maar nog niet geratificeerd. Getekend, maar nog niet geratificeerd. Ja. De individuele lidstaten moeten dat nog gaan doen. Nederlands, het Nederlands parlement moet ook nog over gaan praten. Ja, Nederland heeft zelfs nog... Niet getekend en moet ook nog ratificeren. Ik geloof dat Nederland het in april gaat behandelen in het parlement. En in juni gaat het Europees parlement erover praten. Wat zijn de juridisch gladde kanten aan de, deze afspraak? Uh, ik denk dat het probleem van de ACTA is dat het een, een compromis is, een politiek compromis. Um, dat het buitengewoon intransparant is hoe het tot stand is gekomen. Oh ja, die documenten zijn niet vrijgegeven, de onderhandelingsdocumenten. Nee, nee. nou is dat niet zo ongewoon bij verdragen. Um, maar goed, iedereen heeft het vermoeden als je het zo doorleest, zal ik maar zeggen. Dat uh, daar niet Privacy International aan tafel heeft gezeten. En misschien zelf, en misschien wel de entertainment industrie, de uh, media industrie. Filmindustrie. Um, maar nogmaals, ik denk dat bijna alles wat erin staat... dat dat in Nederland en uh, in de richtlijnen van de Europese Unie al recht is. Dat is ook de positie van uh, Nelly Kroes bijvoorbeeld. Uh, het probleem is dat het nogal vaag omschreven is allemaal. En dat betekent dat er toch een paar artikelen... en ik heb het vanmorgen nog eens goed bekeken... er zitten een paar artikelen in waarmee je verschillende kanten op kan... En dat betekent dat als je het gaat ondertekenen en uh, de interpretatie komt over een paar jaar bij een hof uh, of uh, binnen de nationale staat... dat het toch zou kunnen zijn dat je daar bevoegdheden uit gaat afleiden en opleggen uh, die je eigenlijk niet wilt. En dan gaat het vooral over het feit dat je buiten de rechter om uh, sites... Uh, zou kunnen gaan blokkeren of eventueel platleggen. Laten we even een stap naar Nederland ja. maken. Want eigenlijk ja. is precies dat scenario nu... en dat, dat, je mag zeggen dat is voor een liefhebber van vrij internet... het scenario. Toch dat, dat de, de toegang tot internet beperkt gaat worden... in wat voor vorm uh, dan ook. Ja. Um, uh, de Stichting Brein, dat is, dat is de belangenclub de van de rechthebbenden... Ja. Uh, voert een uh, terechte oorlog, denk ik, over uh, het toelaten komen van van mensen van, van, van geld uh, van mensen die er recht op hebben. De ja, rechthebbenden. Ja, ja. Um, maar met nogal woeste middelen. Ze hebben bij de rechter het voor elkaar gekregen... dat uh, Ziggo en Access4All nu inderdaad de toegang uh, tot uh, de Pirate Bay... dat is uh, een site waar ook, ook illegale content op te vinden is... Uh, geblokkeerd wordt. Ja. Wat voor ogen kijk je naar naar dat juridische besluit? Um, ja, als ik kijk naar de de wetgeving waarop dat gebaseerd is, dan uh, verbaast me dat niet zo erg. Ik denk alleen dat het uh, heel ineffectief is. Er zijn allerlei manieren om om die blokkades heen te werken. Een van de problemen, toch even stiekem, alvast weer naar de SOPA... was dat daarin oorspronkelijk een manier was opgenomen om te blokkeren... die eigenlijk aan de protocollen, de, de, uh, de doneem domein servers uh, van het internet zou komen. Daarvan is echt gezegd, zo breek je het internet in stukken. Dan gaan er hele rare dingen gebeuren. Dan krijg je zeg maar, ze noemen dat wel... Uh, ...balkanisering van het internet. Wacht even, do, do, domein-name-servers domein uh, zijn, zijn, zijn uh, uh, computers. Die heb je overal in de wereld. Die Als je een naam intikt, daar het goede IP-adres aan koppelen. Ja. Ja, dus precies. dat is zeg maar de, de ja. schakelaars van het internet. Ja. Ja. En deze Amerikaanse wetgeving... die dus nog bij de Senaat en, de, uh, en het Huis ligt... Um, die wilde... Wat precies doen met die service? Uh, nou, dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal. Maar die wilde iets doen waardoor het uh, niet zo makkelijk meer is om voortdurend van IP-adres te wisselen. He, zoals Pirate Bay, als je zegt van nou, we gaan dat IP-adres blokkeren. pirateb.org, geloof ik, weet ik niet precies. Maar zoiets, dat, daar kom je niet meer naartoe. Dat kan dan straks niet meer ja. voor de, he, de abonnees van Ziggo en AccessFlow. Ja, maar Pirate Bay is niet gek. Die gaat binnen één seconde naar een ander IP-adres. En als hij dat blijft doen. He, dan wordt het een beetje een kat en muisspelletje. Dus om die reden hadden ze iets verzonnen om uh, daar omheen te werken. Zeg maar. Zodat wat je ook je nooit meer op de Pirate Bay terecht zou komen? Ja, ik vind dat lastig om te omschrijven. Dat heeft te maken met bepaalde security protocollen gaan we die, allemaal niet die weg, uitleggen, denk Nee, ik. Die, die zijstraat gaan we niet in. Nee, en, maar waar waar het feitelijk ging, is dat dat ja, een hele diepe ingre ingreep ja, zou betekenen... Had kunnen betekenen voor het internet. En dat is volgens mij al uit de SOPA gehaald. Omdat daar zoveel bezwaar tegen was. Maar er zaten nog wel een aantal andere vervelende dingen in die SOPA. Maar goed, zoals? Uh, zoals het feit dat uh, niet-rechtelijke instanties dat soort bevelen kunnen geven. En... Dat betekent dat er geen goede hoor- en wederhoor is. Dat er dus niet een onafhankelijke instantie dat soort bevelen geeft. En dat is een slechte zaak. Maar even heel simpel gezegd, dat zou dus kunnen betekenen... dat ik een liedje ergens op, op een site aantref wat ik geschreven heb... maar waar ik geen cent voor krijg. En dan zou ik met de sopa in Amerika in de hand kunnen zeggen... blokkeer alle sites in de wereld maar waar mijn liedje op staat. Uh, ik weet niet of justitie daar tijd voor heeft. Het <laughs> gaat te ver. Maar als je zou zeggen van kijk, daar, een is, een, hè, daar is een site die heel veel illegale content uh, heeft staan. Uh, inhoud, uh, liedjes, et cetera. Uh, dan zou justitie dus uh, zonder tussenkomst van de rechter dat kunnen doen. Volgens mij is dat trouwens al zo onder de Digital Millennium Copyright Act. En dat is in Europa is dat niet zo. Daar hoort de rechter de aan te pas te komen. Um, in de acta is die hele procedure, en dan heb je het nu over een civiele procedure... dus niet een strafrechtelijke procedure, waarbij je dus uh, naar de rechter gaat... en zegt ik wil dat je uh, bijvoorbeeld IP, uh, persoonsgegevens van uh, een bepaald IP-adres geeft. Want dan ga ik achter die downloader aan. Um, dat verloopt in beginsel allemaal over de rechter... En in de Actra verloopt dat ook weer allemaal over de rechter, waar daar staat een artikel voor. Ik ben even het precieze artikelnummer kwijt. Waaruit je kunt afleiden dat al dat soort procedures eventueel ook wel door bestuursorganen zouden kunnen. He, daar staat er administrative. Oké, okay, uh, even de stap weer terug naar Nederland ja. uh, om het vergelijk te maken. Uh, de rechtelijke uitspraak ligt er nu dat uh, Ziggo en XS all één specifieke site moeten blokkeren. En daar heeft de rechter bijgezegd dat uh, de, uh, Stichting Brein mag uh, ook daarna, na de rechtelijke uitspraak... nog lijstjes inleveren van sites waarvan ze denken dat het zelfs aan de hand is. Ja. Dat is toch ook spek. Dat gaat glad? heel ver. Ja. Spekglad, dit terrein. Ja, dat gaat heel ver. Um, er zijn een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Um, en dat hof heeft eigenlijk gezegd dat het blokkeren van sites... Ja, dat moet kunnen, dat is ook duidelijk, want dat is, uh, dat is gewoon geregeld in de richtlijnen en uh, in, in de Nederlandse wetgeving ook. Maar dat is iets anders dan dat je zegt, ik uh, ga verzoeken om continu het internetverkeer te filteren en te monitoren... om te kijken wie waarheen gaat, zodat ik tot in lengte vandaag allerlei sites kan gaan blokkeren. Maar dit raakt toch iets heel principieels. Deze beslissing van de rechter. Dit, dit gaat toch over, over het, het vergelijk. Stel je voor dat er een, dat er een illegaal gokhuis is uh, in een straat in, in een grote stad. De rechter besluit om uh, uh, uh, um dat ding te, uh, te sluiten. En zegt ja. vervolgens tegen, tegen de, de, de, de jongerenwerker in de buurt... elke andere plek waarvan jij het vermoeden hebt dat hetzelfde aan de hand is... loop maar gewoon naar de politie. Mijn zegen heb je op voorhand. Sluit die tent maar. Ja, dat kan niet. Dit raakt toch iets heel principieels, of niet? Dat lijkt me wel, ja. Ik heb me dat... echt, daar echt over verbaasd. Ja. Dat betekent dat degene die op dat lijstje staat... Hè, die aangemeld wordt op die manier, dat hij in beroep gaat. Die gaat zich daar tegen verzetten. Maar je bent toch onschuldig tot het tegendeel uh, bewezen is in dit land? Onder het strafrecht wel. Civiel recht er ook. Ja, kijk, nee, maar de bewijslast ligt nu, zoals jij het nu beschrijft... ligt dus de bewijslast bij een ja. site die dus op grond van zo'n nou ja, open uh, regeling zeg maar, gesloten wordt. Ja, dat zou inderdaad zo zijn. Ja, ja dat is heel problematisch. Dat, dat is duidelijk. Ja. Wat, wat is er nu aan de hand in uh, internetland? Uh, wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat, uh, dat er heel veel tegelijk aan de hand is... Dat heeft te maken met het feit dat de bescherming van het auteursrecht... die is ontstaan eigenlijk zeg maar, in het vervolg van het uh, doorzetten van de drukpers. Hè, de auteursrecht, met name als je kijkt naar het Anglo-Amerikaanse systeem. Dat heet ook copyright. Wij noemen het auteursrecht. Dan hebben we een of andere romantisch idee van een, een man... die ergens op een zolderkamertje iets heel creatiefs zit te doen. Maar uh, het auteursrecht... Of een vrouw trouwens. Ja, oké, okay. het is dus heel aardig dat jij dat zegt. <laughs> um, uh, is eigenlijk, als je kijkt naar het woord copyright ook... Uh, in Engeland was dat het recht van de drukpers. Dat was een privilege dat door de koning werd toegekend. Die zei nou, die en die en die en die drukpers, die mogen gaan lopen. Op voorwaarde dat ze alles eerst aan mij laten zien. Het was de tijd van de censuur. Wat mooi dat je op dat woord koudt. Ik heb het nooit gerealiseerd. Nooit ja, dat is, dat is heel erg grappig. Ook omdat wij dus eh, zo niet denken. Wij denken nog steeds, het gaat om die auteur. En het is zo zielig, eh, anders kan hij niet bestaan. Maar in beginsel is het zo, als jij een creatief werk produceert in opdracht. Bijvoorbeeld van je werkgever. Dan is in de auteurswet geregeld dat het auteursrecht bij jouw werkgever ligt. Maar is die anglo-saxische visie daarop dan ook niet meteen door het internet volledig dan het recht op kopiëren. Uh, je bent zelf met een memorystickje aankomen lopen met muziek erop. Daar ja. gaan we keurig rechten voor ja. betalen overigens. Maar ja. dat kopiëren we dus naar onze machines en daarmee is het kopiëren ja. een feit. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat dat hele systeem is gebouwd op die drukpers. En die drukpers is nog redelijk te overzien natuurlijk, die kopieën. Nou, wat je nu beschrijft, dat is duidelijk. Het, uh, als je kijkt naar de verdienmodellen... Uh, die zijn aan het verschuiven van muziek als product. Dus een, uh, een plaatje of een cd of zeg maar gewoon een gegevensdrager... naar muziek als service, hè? dus uh, webstreamen et cetera. Spotify-achtige diensten. Ja. Dat betekent dat het, het totale... Uh, concept van wat is nou de kopie, wat is het origineel... wie heeft daar recht op, wie is er aan het distribueren... dat gaat allemaal door elkaar lopen... ook vanwege het feit dat uh, internet service providers... zoekmachines, uh, aanbieders van dit soort uh, creatieve content... die gaan voortdurend allianties aan, kopen elkaar over, et cetera. Neem maar bijvoorbeeld iets als YouTube. Hè. Um, daar zit natuurlijk ook heel veel muziek op. En in het begin waren dat dan... Uh, je neefje die op zijn vier de piano zat te spelen... Dat was heel leuk voor uh, oma en opa en tante en de rest van de wereld. Nou ja. Maar nu zie je dat... Uh, uh, het stukje muziek bijvoorbeeld wat ik uh, heb meegenomen... dat is uh, Martha Argerich. En als ik dan ga kijken online... dan zie je dat de de opvoeringen steeds professioneler worden. Dus dat de mensen die zo'n filmpje... beroemde mensen die zo'n filmpje op YouTube zetten... zijn zich bewust van het effect wat dat heeft. Dus dat wordt een deel van het, van het spel, van het verdienmodel. Zelfs als je dat gratis doet. Mega-upload die gesloten is in de Verenigde Staten. Of liever buiten de Verenigde Staten. Ja, in de zelfs, ja. <laughs> um... Die werd door een aantal grote artiesten gesteund. Dus ja. je ziet alles vervlieden. Maar ook dat, daar zit dus een hele merkwaardige kant aan. Dat dus rechthebbenden toestemming geven aan mega, mega Upload of andere sites... of Pirate Bay of weet ik hoe ze allemaal heten... Uh, om hun muziek te verspreiden. Um, maar tegelijkertijd wordt die site gesloten... omdat waarschijnlijk 80, 85, 90 procent van die site... wel doorverwijst naar illegale content... Ja, dus het, het faciliteert, hè? het peer-to-peer. -peer, uh, en het, het punt is dat zij dan zelf zeggen... ja, luister eens, wij geven alleen maar... Uh, we hebben een softwareprogramma waarmee je dat kunt uitwisselen. Daar hebben wij verder niets mee te maken wat daar gebeurt. Um, ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat, dat, dat is natuurlijk toch een beetje een onzinverhaal. Dat begrijpt iemand, iedereen. Ja, ja. uh, Aanvankelijk waren waar aan is dan is dan nog daar voor. nog wel gevoelig voor, inderdaad. Voor het Bittorrent-verhaal. Maar dat doen ze inmiddels niet meer. Dat doorverwijzen. Um, ik vind het eigenlijk wel een mo moment om naar jouw muziek te, uh, te gaan. Um, Jos Takovic? Ja. We gaan gewoon luisteren. Ja. Mireille Hildebrands, mijn gast. Hoogleraar ICT en rechtsstaat van de Rappen Universiteit van Nijmegen. Maar. Daar is hij weer, ja. ja dat daar was hij weer. Marije <laughs> Hildebrand. Ik vroeg, vroeg net aan, je speel jij je zelf een instrument? Ik heb uh, op mijn vijftigste een piano gekocht. Dat, uh, dat is een paar jaar geleden nu. En desgenomen. Um, niet om daar iets uh, heel indrukwekkends mee te doen... maar als je gaat zelf gaat spelen, dan ga je anders luisteren. Hè? Dus dan komt het meer binnen... En ik zit natuurlijk de hele tijd in de boeken en de hele tijd te schrijven. Dus je, je, je gaat als het ware in je linker hersenhelft leven op een gegeven moment. En op het moment dat je het piano speelt, dan moet je dat vergeten. Hè? Je, als je gaat zitten nadenken, als je gaat spelen, dat werkt niet. Dus je moet in je handen gaan. En, uh, het gaat hierboven uh, goed stromen, zal ik maar zeggen. Links en rechts moeten wel samenwerken. Dan. Ja, precies. Ja, ja nee, dit is heel erg leuk. Maar goed, als je dan naar luistert, dan weet je wel uh, dat niveau dat, dat is nog een eindje door ploeteren. <laughs> Jostakowicz zit vol met dissonanten in dat. Ja. Uh, dat vind ik heel erg mooi. Ja, woest, woeste muziek ook wel. <laughs> um, we hebben je uitgenodigd om te praten over alle, alle internetontwikkelingen. Uh, met name op, op het juridisch vlak. Alle bedreigingen die er zijn. Um, alle ontwikkelingen ook die er zijn. Um, uh, ik wil zo even met jou hebben over uh, uh, zeg maar mijn persoonlijke internetbeleving. Alles wat er gebeurt op het moment dat ik zelf mm -hmm. op internet ben. Um, maar even nog over de, de gebeurtenissen nu. Hè. Want wat, wat je ziet is dat, dat de acties zeg maar, van... Uh, en ik heb al eerder gezegd op zich legitieme acties van, van stichting als, als brein... maar in het buitenland gebeurt dat natuurlijk ook op uh, grote schaal, zeker in Amerika... Um, roepen heel veel boosheid op hun mensen. Ja. Want, zeggen ze, de platenmaatschappij en de filmmaatschappij... hebben zo lang uh, alle ontwikkelingen tegengehouden. Ze zijn zelf niet op zoek gegaan naar verdienmodellen... want mensen willen op zich wel betalen. Wat, wat vind je daarvan? Ja, dat lijkt me evident juist. Er zijn nu natuurlijk wat andere verdienmodellen... zoals iTunes en Spotify. Uh, maar eigenlijk zou ik zeggen... in datzelfde rijtje moet je de Pirate Bay en... Uh, Mega Upload enzovoort Dat zijn distributiekanalen. Dat zijn niet altijd kanalen die investeren in het creatieve proces. Nee, als dat klaar is, dan pikken ze dat op en dan gaan ze dat verdelen. En nou ja, Spotify en iTunes die dragen netjes hun lasten uit. Mega Upload heeft overigens, hè, als je daarnaar gaat kijken online, is altijd aan het vertellen dat ze onderhandelen met de muziekindustrie om dat ook zoiets te doen. Um... Kan een praatje voor de vaart zijn? De justitie in Amerika vindt dat een praatje voor de vaker. Ik kan dat natuurlijk totaal niet beoordelen. Het, het grote verschil is, ga je een site oprollen... ga je de mensen die erachter zitten oppakken en voor de rechter brengen. Dat betekent dat je als justitie zelf ook een risico neemt. Want als die rechter vervolgens zegt... dit had nooit mogen gebeuren, dan ga je dus betalen. Op het moment dat je als rechter zegt, nou, we gaan uh, blokkeren... Uh, en we gaan internetverkeer daartoe filteren. Hè, want die, die twee, dat is zeker niet hetzelfde, maar het ligt dichter bij elkaar. Ja, dan uh, ga je iets heel anders doen. Je gaat inbreuken maken op de privacy van het uh, internetverkeer. Dus van de mensen die gebruik maken van internet. Mijn grote zorg is dat uh, op het moment dat dat vaker gaat gebeuren. En dat de... Uh, internet service providers kunnen dus op dit moment zeggen: wij zijn niet verantwoordelijk voor uh, de inhoud van het internetverkeer. Ja, dat is uh, in een richtlijn vastgelegd ook. Uh, op het moment dat je die uh, uitzondering op aansprakelijkheid uh, wat los gaat laten, dat je daar ruimte in gaat zitten, dan worden internet service providers natuurlijk bang. En die zullen dan geneigd zijn om te gaan filteren... om te kijken of ze niet iets in hun uh, verkeer hebben zitten... Wat, uh, waardoor ze aansprakelijk worden. En dan vraag je er eigenlijk om dat ze op een gegeven moment... Uh, dingen als deep packet inspection zouden gaan doen. Ja, en dat is het helemaal doodeng. En dat is doodeng, ja. Deep packet inspection betekent gewoon eigenlijk... min of meer geanonimiseerd over je schouder meekijken. Bij alles wat je doet. Zeg ik het goed? Ja, ik weet niet uh, hoe zo geanonimiseerd. Dat betekent gewoon dat je de pakketjes die op internet zijn, waar dus alle informatie in zit, de content, de inhoud... dat je die openmaakt en kijkt wat erin zit. Nou, dat gebeurt natuurlijk al uh, om malware uh, te onderscheppen. Uh, maar die techniek die is uh, inmiddels veel betaalbaarder... dan die een tijd geleden was. Dat betekent dat het op een gegeven moment... stel dat je om redenen van uh, het... Uh, het, het ontmaskeren van uh, copyright-schendingen, uh, die techniek gaat gebruiken. Dat is een investering voor zo'n uh, telecomprovider. Uh, die gaat verzinnen hoe hij daar geld uit kan halen. Er nou, is natuurlijk een heel mooi verdienmodel op te bouwen. Maar dan is het eind wel zoek. Hm? Dat zou betekenen dat uh, het gedragsgestuurd adverteren... wat nu al op alles wat je op internet doet uh, zit, he, feitelijk... Dat wordt eigenlijk al allemaal bekeken. Ik zeg wel, het, het is alsof je een supermarkt inloopt. En twintig tot honderdtwintig mensen lopen achter je aan. En die kijken de hele tijd over je schouder wat je ziet te doen. En als je dan uh, geen third-party cookie-blokkers uh, hebt... dan schrijven ze ook nog alles op wat je doet. Dat ja. wordt allemaal gestoord. Dus, dus... Als ik aan het surfen ben, dan kijkt als het ware Google met me mee. Bijvoorbeeld als ik in Google iets intik. Facebook kijkt met me mee als ik iets ga liken. Laat daar van alles achter. Als ik een boeking doe, dan is er een cookie die bijhoudt dat ik dat doe en wie ik ben. Waar is dat hele cookie gedoe uit mee begonnen eigenlijk? Ja, dat is heel grappig. Dat zei ik net voor de uitzending. De hippietijd van het internet... Toen het internet echt een vrijplaats was waar je informatie deelde. Het is ook voortgekomen uit het netwerk van wetenschappers. Uh, die was eigenlijk afgelopen op het moment dat Netscape het cookie uitvond. Uh, het session cookie was dat in eerste instantie. En dat betekende dat je mensen kon volgen van de, de ene site doorklikkend naar de volgende. Dat betekent dat, uh, dat je dingen kunt gaan verkopen, dat mensen online kunnen betalen. Want dan weet je zeker dat degene die op deze site staat dezelfde is als degene die op de volgende site staat. Dat dat ook degene is die betaalt. Dat is volgens mij 1993 geweest. En dat is eigenlijk het begin van de commissie op internet geweest. Dus Jim Clark en consorten hebben in feite het commerciële internet uh, uitgevonden. Ja. ja. Want vanaf dat moment konden er commerciële diensten gekoppeld ja. worden aan internet. Ja, dan kon je dus een betaling regelen over internet. En dat was in het begin natuurlijk heel spannend. Want ik kan me nog herinneren dat we tegen elkaar zeiden... koop jij wel eens een boek bij Amazon? Kom nou. Hmm. eerst maar eens kijken. <lacht> uh, maar goed, dat is nu ja, dat natuurlijk... Dat kan ik nummers uh, invoeren <lacht> ja, en zo. Oh, wat gebeurt ermee. Ja. ja, Maar dat gaat nu allemaal goed natuurlijk. En... Kijk, ik ben absoluut niet tegen de, uh, wat de commissie heeft gedaan voor internet. Want dat is natuurlijk heel veel. Ja, maar even die hè? cookies, hè, want, want je zegt de, de, de, die hebben een functie. Ja. Uh, in groot eind hebben die een functie. Tegelijkertijd vinden heel me, veel mensen dat ook spekglad. En wat, wat cookies doen, is het bijhouden van jouw internetgedrag. Voor commerciële doeleinden, in de meeste gevallen. Ja, en het, kijk... Je hebt Google Analytics, je hebt inderdaad uh, Facebook met zo'n like-it-button... die uh, ook als je geen Facebook-account hebt en als je niet op dat knopje drukt... als je op een website komt waar het knopje op staat... dan wordt er dus al geregistreerd dat je daar bent geweest. Dat betekent mijn IP-nummer, dus, uh, mijn unieke adres, zeg maar, wordt dan vastgelegd? Ja, en dat betekent dat je iemand dus kunt volgen... Uh, over, terwijl die aan het surfen is over internet. Um, maar dat, dat is al iets wat heel veel mensen niet weten. Dat, is, dat nee. is toch ook al eigenlijk een grens voorbij. Op het moment dat ik een Facebook-account heb, en dat heb ik, Casaluna uh, trouwens ook, dames en heren. <laughs> Facebook.com Kazaloenen, um, dan is het, kun je veronderstellen dat de dingen die ik daar doe, dat dat door Facebook geregistreerd wordt. Ja. Maar helemaal buiten die wereld, denk ik, ben je veilig. Maar elke site waar zelfs een Facebook krijgt like dat staat. Ja, daar, overigens is daar zijn daar een aantal procedures tegen Facebook over opgestart in Duitsland in een van de deelstaten is het is zijn ze veroordeeld, is het verboden, is een class action in de Verenigde Staten. Uh, ik dacht dat het uh, college bescherming persoonsgegevens er ook een rapportage over had gemaakt. Facebook is natuurlijk uh, een hele grote jongen nu. En die heeft zich heel lang gedragen zoals Google een tijd geleden. Hè, van, uh, hebben we allemaal niks mee te maken? Privacy is van. Uh, dat is zo. 89. 1990 jaar. <laughs> Uh, ja. maar maar goed, Google is ja. ook, ook, wordt ook vaak genoemd. Wat, wat, als, als, als jij en ik een, een, een zoek, uh, voor, uh, weet ik veel, bank intikken bij Google... dan zijn jouw zoekresultaten ja. anders dan de mijne. Het heeft ja. te maken met het bijhouden van ja. jouw en mijn internetgedrag. Ja. Ja. Ik wil je even een klein stukje laten horen van een uh, TED-speech. Uh, Dat zijn de inspiratiesessies die inmiddels over de hele wereld gehouden worden. Um, dit is een stukje van Eli Pariser. En Eli Pariser is een internetactivist. Uh, een grote naam in Amerika... Een, een beroemde dwarsligger, maar wel een bijzonder intelligente dwarsligger. En die heeft het over de editors. Editors dat zijn, zeg maar, traditioneel bijvoorbeeld journalisten. Duister maar even. In een broadcast society, you know, this is how the founding mythology goes, right? In een broadcast society, there were these gatekeepers, the editors. And they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way. And it allowed us all of us to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance we need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what TED does, right? Other points of view. Ja, als u de, de hele speech althans, de, de, de, de, ja, de hele speech wil zien, moet u even op uh, de Facebookpagina van mij kijken. Ik zal ook straks even op uh, de doen naar Facebookpagina zetten trouwens. <lacht> Eli Pariser, even het punt uh, heel snel vertaald. Wat hij zegt is dat, dat de, de traditionele poortwachters die bepaalden wat, wat wij te zien en te horen kregen, die zijn afgelost door machines, door algoritmes. Uh, het vervelende is alleen dat die algoritmes niet de menselijke ethiek nog eigen gemaakt hebben. Ja. Deel je die analyse? Uh, ja, absoluut. <kliek> wat hij beschrijft, dat hebben wij in 2008 in een boek, Profiling the European Citizen. met zo'n 30 auteurs, computerwetenschappers, juristen, filosofen. Uh, zeg maar technisch, juridisch, filosofisch beschreven. Uh, dus ik, op een gegeven moment begon ik allemaal mailtjes van allerlei mensen te krijgen. Van, je moet naar Ted, je moet kijken, want die man die zegt wat jij al jaren zegt. Oh, dat was hij? Ja. En dat is hij. Hij is, is, heel grappig, hij is dus een van de grote mannen van de campagne van Obama. Hij is dus een echte, hij weet echt wat internet is en wat nieuwe media zijn. Het is een, een ongelooflijk slimme jongen ook. Ja, ja, en hij kan het heel mooi vertellen. Um, wat ik in mijn oratie heb gezegd is: je kunt het eigenlijk zo zien, en dat is wat hij ook beschrijft. Tussen ons en de werkelijkheid zit nu een, een dikke laag van computaties. Dus wat hij algoritmes Com noemt... Computatie is ma machines, zeg maar. Ja, dus dat is wat computers doen. Hè? Dus computationele dingetjes. Hij noemt dat dan algoritmes. Dat, dat zijn de manieren, de stappen die een computer zet om iets te doen. softwareprogramma's. Um, op dit moment, als je iets wilt weten, dan ga je dat even googlen. Hè? Dat gaat wel zo snel. En de, de gedachte is dat, nu moeten we dan nog eerst helemaal naar een computer toe lopen. Maar op een gegeven moment heb je dat op je smartphone zitten. Of je houdt die smartphone ergens voor en dan kijkt hij zelf. Dus het toetsenbord zal op een gegeven moment uh, voor allerlei toepassingen gaan verdwijnen. Dat zal als het ware automatisch gaan. Um, maar goed, wat je dan te zien krijgt... Dat is voor jou voorgekookt uit die enorme hoeveelheid kennis die in dat, of, of data, moet je eigenlijk zeggen, die in dat uh, World Wide Web hangt. Kijk, uh, voor, voor, voor, sorry dat ik je in de reden valt, voor een deel zou je zeggen: wat kan mij het schelen? Want het is, het is tailor-made, het is op mijn ja. maat gesneden. Hij geeft in zijn speech een voorbeeld van, van Egypte. Hij, zegt, hij had aan vier vrienden gevraagd: typ het woord Egypte in. Ja. Uh, en bij de een zag je allerlei berichten over de onlusten, bij de ander alleen maar vakanties. Ja. Dat is dan toch wel een gefilterde werkelijkheid ja. die je ja. krijgt gepresenteerd. Ja, dus het, het, ik denk dat het niet alleen uh, veel voordelen heeft, maar dat het onvermijdelijk is. Het is natuurlijk ondenkbaar dat jij het hele web persoonlijk gaat zitten afcrollen uh, om te vinden. Dan zou je dus ook Google niet meer gebruiken als ze deze algoritmes niet zouden gebruiken. Um, maar beseffen we wel dat die, die, die dikke laag die daar dus tussen hangt... Uh, een soort ondergrond waarop je kennis komt te zitten... dat dat algoritmes zijn die ook weer beschermd zijn... door intellectuele eigendom hè, uh, en achter het bedrijfsgeheim liggen. En laten we het nou niet specifiek over Google hebben... want dat gaat op voor alle zoekmachines. Google is wel een hele grote natuurlijk... Um, en mijn stelling is eigenlijk maar al jaren... Maar ondoorzichtig bedoel je? Dus je, je kunt niet zeggen, doe maar even de broncode... want dan kan ik nee, controleren precies. waar jullie nou precies ja. mijn informatie op schiften. Ja. Um, en je moet het zo zien, het is niet zo dat... Uh, dat zij alleen maar kijken naar hoe ik me online gedraag... en dan zelf gaan zitten verzinnen wat ik waarschijnlijk leuk vind... Ze hebben die gegevens van heel veel mensen, hoe die zich online gedragen. Dus daarmee bedoel ik naar welke site je toe gaat, vanaf welke site... hoe lang je erop staat, hoe vaak je doorklikt... hoe lang je op uh, een bepaald gedeelte van die site staat, et cetera, et cetera. Dat soort gegevens, dus dat zijn echt uh, technische gegevens. Hè? Dat zijn nullen en enen uiteindelijk. Nou, die worden op een hoop gegooid, daar wordt uh, kennis uitgehaald... er worden een soort profielen gemaakt... Het geëikte voorbeeld is altijd Amazon.com. Wat voor boeken lezen mensen of kopen mensen die, die jij ook koopt? Um, dus je zou kunnen zeggen... dit soort technologie kijkt dwars door jou heen. Niet naar jou. Maar naar allerlei profielen waar jij een beetje mee matcht. Even terug naar de menselijke maat, dit verhaal. Ja. Betekent bijvoorbeeld dat, dat mij een verzekering online geweigerd kan worden? Ja op gronden die voor mij niet duidelijk zijn. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Um, er zit in de richtlijn gegevensbescherming een heel mooi artikel, artikel 12... waarin staat dat je toegang hebt tot de logica van gegevensverwerking. Dat heeft hiermee te maken. Uh, in Duitsland, in de gegevensbescherming wetgeving is dat prachtig uitgewerkt. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd van op het moment dat er een beslissing over jou wordt genomen die rechtsgevolg heeft, of dat er een contract wordt gesloten met jou... wat rechtsgevolg heeft, dan en voor zover dat gebeurt... op basis van dit soort technieken, euh, moet degene die dat doet... die moet jou op een hele begrijpelijke manier... die moet jou dus niet opschalen met allerlei algoritmes... want daar hebben we niks aan. Euh, die moet jou aangeven op grond van wat voor statistieken dat is gebeurd... en hoe die uh, verschillende gegevens die daarvoor gebruikt zijn... ten opzichte van elkaar worden gewogen... En dat heeft twee gevolgen en die zijn heel belangrijk. Dat je een beetje kunt gaan voorzien hoe die computationele tussenlaag jou inschat. Want die computationele tussenlaag zit jou de hele tijd te anticiperen. Dat betekent dat je je gedrag anders kan gaan afstemmen en dat je kunt denken: ik wil hier aan plukt zijn. Want uh, ik wil niet dat, mensen mij hier uitzien, of sorry, dat software mij hier uitziet te lezen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je ook naar de rechter kunt gaan en kunt zeggen: ik krijg deze uh, baan niet of deze hypotheek niet. Op basis van deze statistiek. Dat klopt niet. Maar zou er dan ook een soort, soort juridische verankering moeten komen in de wet, misschien zelfs wel in de grondwet? Uh, dat ik uh, tegen wie dan ook kan zeggen: luister eens, ik wil weten waarom jij iets vindt rondom mij, ja. van mij? Eigenlijk vind ik dat op basis van artikel 12 van de richtlijn. dat al in uh, de wet uh, bescherming van persoonsgegevens moet staan. Dat staat er nu een beetje. Uh, een beetje lullig in, eigenlijk, ergens in lid 4... van een of andere artikel, en niet zo heel helder. Uh, die Duitse wetgeving is wat dat betreft heel goed. Maar ik denk ook, en daarom zit ik eigenlijk in Nijmegen... als jurist tussen de computerwetenschappers. Ik denk ook dat je... Uh, dat op een manier moet laten zien aan mensen die heel intuïtief is. Dus mensen willen niet allemaal tekst krijgen of algoritmes... of uh, dingen die op een uh, vermoeiende manier de aandacht vragen. Je wilt eigenlijk gewoon een knopje hebben. Ik, ik heb uh, in mijn oratie uh, het voorbeeld gebruikt van het onderwaterscherm van WordPerfect. Dat was vroeger heel lekker. Dan keek je even, druk je op het knopje en dan kon je dwars door de tekst heen kijken... en dan zag je waarom die stagneerde of weet ik wat... Toen kregen we Word, dat kon niet meer. Hè? Dat is allemaal, uh... Nee, dit was een heel mooi voorbeeld van de betere software... die het afgelegd is <laughs> tegen de slechtere software. <laughs> ja, en die, uh, die... Kijk, Word anticipeert ons. Hè? Dus die gaat zelf zitten verzinnen wat, oh, wat gek Word van. denkt. Als je één keer een bullet vinden. zegt, die, oh, ja, na elke enter komt er weer een bullet. Precies. Ja, dat soort meedenken. Om dat te kunnen uitzetten, moet je onder water kijken. Maar dat kan dan niet. Dus ik wil wat, wat Word doet, hè? dat hij meedenkt. Maar ik wil betere interface hebben, zodat ik veel sneller kan zeggen... dat wil ik niet, dat geautomatiseerd... Maar dat zou je dus niet. helder juridisch moeten verankeren. Zeg ik het goed? Ja, en dat juridisch verankeren, dat doen wij altijd in tekst. Hè. Dan gaan we dus weer een nieuwe wet schrijven... en daar wordt iedereen weer heel moe van. Ik denk dat dat wel moet, maar je moet het vooral ook gaan verankeren... in de technologie. En dat is, denk ik, nieuw. Dat je maar zegt, dat zal met dwang moeten gebeuren. Want heel veel aanbieders zullen daar niet zo heel erg grappig om zijn. Al is het maar omdat ze denken, ja, ja wacht eens, dit is mijn unieke ja. software. Ja, ik denk ook dat uh, als het een competitive disadvantage is, hè, dus als het een concurrentienadeel is, dan gaat niemand dat doen. dan gaat niemand doen, want dan ja, dan... Uh, dus wat je moet doen als wetgever is eigenlijk uh, het, uh, het speelveld gelijk maken, zodat... Iedereen zich daar aan moet houden. En je zou, het als wetgever, je zou als wetgever inderdaad om de tafel moeten gaan zitten met ja. mensen die dat technisch kunnen verankeren. Het is overigens helemaal niet een eenvoudige opdracht. Hè? Dat is niet nee. iets wat we van vandaag op morgen even voor elkaar hebben. Daar was ik al bang voor. We gaan straks in de tweede uur doorpraten hierover. Maar dan uh, de vraag. Uh, voordat u aan u is. Wat betekent internet voor u? Ik wil graag uh, mooie internetverhalen van u horen op 0800-1121. 0800-1121. Um, twitteren kan. Hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. U kunt het ook via Facebook doen. Wat betekent internet voor u? Mireille Hildebrand, hoogleraar ICT en rechtsstaat. Hartelijk dank. En leuk dat je hier was. Dank je. Dank je wel.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 We moeten u toch inhalen? Wil ik u iets vertellen? Die hele aflas interesseert mij geen barst. Ik laat het maar zo. En nu zeg ik net tegen meneer van Iepen het omgekeerde. Omdat ik geen zin heb om gedonder met hem te krijgen. Ik praat maar met hem mee, dan ben ik van hem af. Daar had ze ons even lekker, hè? Ik heb maar gezegd, dat zegt hij nog wel hard, maar dat, maar dat meent hij niet, hoor. Anders gaat het zo naar dientje en van haar weer hogerop. Dat kan me niet schelen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar het is toch beter zo.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 Nee, ik heb geen plannen. Laten we dan nog een kop koffie gaan drinken. Klaus Hinrich, waar Bauer, kwam niemals te roe. Verzorgde die schweine, den stier en die oma. Ga je wilt koffie? Ja, graag. Een café en een uh, camellentee. Kaffee en camellentee. Koffie is voor mij vergif. Hoe gaat het nou met uw maag? De laatste tijd gaat het uh, weer wat beter. Hoe lang hebt u dat nou al? Vanaf ah. dat ik een, een jonge man Zo. Zo van uw leeftijd. Iets jonger nog. Zeg ook niet. <laughs> Zulke grote sigaren niet meer. Zo. Hij maakt koffie, want hij maakt